verschillende plekken in Oostenrijk hebben lawines voor doden gezorgd. Het gaat in totaal om vijf mensen. Zo kwam een vader om die met zijn zoon op piste was gegaan. De zoon is zwaar gewond. Ook een Zwitserse snowboarder werd door een lawine meegesleurd en bedolven. Het heeft de afgelopen tijd veel gesneeuwd in de Alpen. Afgelopen weken vallen daar veel dodelijke slachtoffers door lawines. In Apeldoorn is een doden gevallen bij een verkeersongeluk. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing en één daarvan vloog ook in brand. De bestuurder van die auto overleefde het niet. De politie onderzoekt hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. Er is mogelijk Nederlands belastinggeld via hulporganisaties bij Hamas terechtgekomen. Dat stelt een Israëlische instantie die hulporganisaties kritisch onderzoekt in de Telegraaf. Ze noemen bijvoorbeeld Oxfam Novib. Maar de directeur van Oxfam ontkent met klem dat hun geld bij Hamas terecht komt. Volgens hem is er helemaal geen bewijs voor de bewering van de Israëli's. En Nederland is verreweg het beste shorttrackland op deze Olympische winterspelen. Dat zei bondscoach Kerstolt na de gouden finale van de mannen op de aflossing. En drievoudige goudveroveraar Jens van het Woud noemt hij liefkozend... een magische vakidioot die tot wonderen in staat is. Nederland heeft nu in totaal al meer medailles... dan bij de winterspelen in Beijing van vier jaar geleden. Dan nog het weer van Weer Online... Het is wisselvallig met soms regen en soms zon. Het waait ook behoorlijk. Het wordt 8 graden in het noorden tot 12 graden in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws. Something that's in my soul Tells me you're somebody Someone I need to know No, I can't live for sorry If I just let this go Don't wanna hear my heart say I told you so Okay, so. day, all night Been looking all my life Trying to find something new So, tells me you're somebody, someone I need to know No, I, I can't leave this story, if just let go. this go Don't wanna hear, hear my heart say, I, I told you so, <laughs>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 Will go? You are moving in Now you're moving on There's no getting used To you being gone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 If you ever wanna f-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 I'll riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini buttons like a toast.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 Lidl Minis! Wij zijn de kleurrijke minis Van groeten en van vrij Tilly, Biet en zijn vrienden Spaar nu bij Lidl voor gratis minis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 week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop bloedsinaesappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, die verdient het. Goedemorgen, het Q Music nieuws van 7 uur krijg je van Ronald Rembelswaan. Goedemorgen. Thuiszorgmedewerkers van T Zorg krijgen een alarmknop... waarmee ze hulp van collega's kunnen inroepen... of zelfs 112 kunnen inschrijven.